Het NCTB wijst erop dat er landen zijn die proberen via internet achter geheimen te komen van andere landen. Maar ook wordt gewezen op de mogelijkheid van cyberaanvallen door landen om sabotage te plegen in andere landen. In Rusland worden nieuwe massademonstraties verwacht. De oppositie hoopt dat tienduizenden Russen de straat op gaan, als protest tegen de mogelijke fraude bij de verkiezingen begin deze maand.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 De Nederlander zou 5000 dollar verdienen met smokkel. Hij is naar een ziekenhuis gebracht en gaat daarna naar de gevangenis in afwachting van zijn proces. Het weer, lokaal een bui, maar vanmiddag droog met wat zon. Het wordt een graad of 7. Eerste en tweede kerstdag veel bewolking, maar droog en een graad of 9. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A7. Afstaatdijk Groningen tussen Joure en Groningen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 Wat gaan we allemaal over hebben? Ja, we hebben een heel goed programma, dus we gaan behoorlijk de sokken erin zetten. We beginnen zometeen met de twee heren die al aangesloten zijn. Marcel Meijer en Michel Rietveld. Die iets gaan vertellen over de Biosbus. Zal Buscope dus zijn of zo. Ik ga het gewoon vragen en dan hoor ik het. Daarna komt Gerard Scholten, die gaat ons vertellen over uh, waar we reden. Oh nee. Uh, <laughs> ja, waar we reden we niet kunnen krijgen. Maar hij heeft uiteraard wat leuks over uh, allerlei uh, excursies in de Wartelijn daar. Ja. Uh, daarna hebben we de trekking van de winkeliers. Uh, de, de, de loodjes. Activiteiten, de decemberactie. Uh, en uh, vervolgens komt uh, Paul Sweers over de voedselbank vertellen. Ja, sinds 2007 heeft ook Sandvoort voedselbank hard nodig schande ja het is eenmaal zo om uh, vijf over komt de dag albert volzwijk van de stichting bijzondere hulp stond vanmorgen een stukje over in het Haamse dagblad uh, snelle hulp aan mensen die het direct nodig hebben nou.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 bells in the snow I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write May your day and bright and may all your Christmases Slaap gesukkeld is het dan. Ja, nou moet je ineens hard werken als je commentaar hebt op je eigen liedjes. <laughs> ja, ja. We kregen iets wat commentaar over het langzame noemen, zodat de iedereen een beetje in slaap zou We sukkelen. Dus de man verantwoordelijk voor de muziekkeuze min 1, Don de Grebbe, heeft ingegrepen. De laatste klapper gaan we het nog over hebben. Daar gaan we het nog over hebben. Aangeschoven Michel en Marcel. Marcel uitvoerend, Michel de baas van het, uh, van het geheel.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 Um, je hebt een uh, OV-situatie. Dan kunnen de mensen een bepaald ritje doen voor twee kwartjes of drie kwartjes, in dit geval of een euro of 1,50 afhankelijk van het traject wat je wil uh, begaan. En die zijn uh, eigenlijk alleen maar bestemd voor bepaalde uh, mensen die een CQ en een handicap hebben en daar via de gemeente-instantie de uh, voor in aanmerking komen.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 allemaal, uh, right en daarvoor hebben ze dan weer diverse bedrijven benaderd, zoals Taxi Centrale Zandvoort. Of wij dus in dat systeem mee willen doen. En dan krijg je de verdeelspoten via de bioschroep. Dus uh, ik kom bij Mascon tot binnen. Uh, is er veel aanvraag op? Ja. Ja, ja wel. Hoeveel, hoeveel heb je er uh, in de week? Nou, het draaien in de week, een beetje.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 als dus je je pauze maar toch wel continu aan rijden bent. Uh, het, het, je moet dan wel een combinatie hebben, dan vaak met witte. Want het is een kleine bijdrage van de mensen en het uh, totaalpakketje. Dat wordt wel uh, gedetelijk uh, gefinancierd door het Rijk, CQ, de gemeente. Maar het is niet allemaal dekkend. Dus nee. dan moet je dan met. Uh, uh, meerdere mensen in de taxi zijn dat je naar Haalem gaat of naar uh, Heemskerk of wat dan ook, wil je je rit rendabel hebben. Ja, je combineert dat met verschillende mensen die, uh, die ergens naartoe moeten. Dus alles ja. gebaseerd op de combinaties anders ja? te ja. Nee, voor E50 kan je natuurlijk niet naar uh, nee, dat is, dat dat is dat. Niet. Je moet echt die combinatie hebben, want anders gaat dat niet. Maar dan moet je natuurlijk wel inzicht hebben in het aantal aanvragen om die combinatie te kunnen maken. Het is heel belangrijk bij ons ja. centrale die man is heel belangrijk, dus de planner. en die coördinatie dan weer, de in dat is heel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk, anders rijden je twee keer met één klant of zo. Ja. Dat, kun je, dat kun je natuurlijk ook niet doen. Nee, dat gaat niet. Maar ja, er is dus blijkbaar wel een, een, een redelijk grote behoefte aan dit, dit soort ritten. Ja. Uh, ja, heel sterk, omdat er toch wel veel mensen dan uh, of naar hun kinderen willen. Uh, ik noem het op, eentje. Het zal die dan toch om de zoveel tijd even naar de, naar de dochter willen in Eemskerk. Nou, als je dat hier vandaan moet doen uh, voor een oude dame in de tachtig, dan is dat een, een ramp. En dan kun je ja. dat één keer per jaar doen. En nu door dit systeem kun je dat een paar keer per jaar kun je dat doen. En dan kan ze ook bij de kleinkinderen. Ja, dus het is meer een sociale invulling eigenlijk tot ja. de totaliteit. Wat dat betreft voelen jullie de belbus dus aan die binnen de gemeentegrenzen blijft voor, voor dit soort ritjes? Dat die, dus Jullie gaan, gaan buiten binnen. De... Uh, buiten en binnen, want er zijn natuurlijk ook diverse mensen die dan een ritje hebben van de Lorenzstraat naar de Foma, Maar die zijn dan dusdanig slechte been. Uh, die hebben dan een dusdanig handicap dat ze ook de boodschappen bijvoorbeeld uh, niet goed kunnen tillen. Nou, dan uh, pakken wij even die boodschappen aan en dan uh, ja, verzorgen we ze dat, ze dat ze binnen zijn met die boodschappen. Die we heel veel mensen met en zo.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 met stage en rijden, dat is makkelijker voor, want je staat iedere keer anders te ja. met die rollators Dan Heb je ook een, een, met een lift voor een rolstoel? Ja, De rolstoelbussen, helemaal aangepast uh, ja, dat, dat moet je natuurlijk ook vervoeren, ja. ja. De apparatuur moet ook mee, de rolstoelen, de ja, rollators ja. ja, dat is heel belangrijk En ja. het moet natuurlijk allemaal veilig zijn, je kan niet zomaar, uh, die mensen moeten wel goed in die bus zitten Dan zitten die achter in de bus Ja Goed ik denk dat we nou eindelijk weten wat BIOS is. Niet ja, nee, het is dus niet Bioscoop. het is een overkoepelende organisatie die het vervoer regelt voor uh, de mensen in Zandvoort en omstreken. Uh, eigenlijk een verlengstuk van de OV, de OV, alleen in een andere organisatie. Mensen moeten contact opnemen met de gemeente Zandvoort, sociale dienst neem ik aan, dat die uh, daarover gaat. En anders met taxicentrale Zandvoort, om ja. te vragen hoe kom ik eraan, hoe ja. kan ik daaraan deelnemen. Fijn Goed. Ja, heren bedankt. Ja. Okay. Heren bedankt voor jullie. Een, kort. een fijne keer zijn, Ja, natuurlijk ook een fijne kerstdag. Ja. Tot ziens. Ja. En wij gaan verder met Golden uh, Gate Quarter. Little Town of Bethlehem. Oh, little town of Bethlehem. How still we see the light. Upon. the silence talks. ZANG Wordt het. Aangeschoven is Gerard Scholten. Ja, Goedemorgen Gerard. Een soort vaste klant hier. Hè? Ja, vaste klant. Ja, ja. Vaste en elke keer als het nieuwe struinen uitkomt, hè? dat nieuwe ja. Blaadjes ja. in duin, ja. Dan, ja. ja, Gelukkig mag ik even langs komen. Je ruikt het toch niet. Hij, hij ruikt helemaal naar de pers. Het staat vol met nieuwe excussies. Ja. Uh... Win winter 2011 En deze ja. die gaat eigenlijk pas in in januari. Ja. Maar zover ja. zijn we nog niet, Gerard. We nee, zitten nee, nog nee, in nee, uh, nee, altijd... midden-eind december om het zo maar ja, te zeggen. En ik denk dat Donnie wil nog wel een meemaken. Ja, maar het is ook uh, schoolvakanties. Waarom? Uh, kinderen willen misschien ook wel wat te Ja, leggen. nou, dat komt heel goed uit, want uh, ja, buiten dat het vanzelf weer fantastisch is in de duinen, het is, het is echt winter, uh, maar ondanks dat zijn er uh, heel veel uh, wintergassen te vinden. Wat is er wat is er dan nu zo speciaal? Je zei, we hebben het over wintergast, we hebben het al eens een keer ja. over gehad. Hè? Wie dat zijn? Ja. Nou, nu is het zo speciaal. Al die bladeren zijn zo'n beetje van de bomen. Ja. Dus het is, het is echt, die struiken zijn nog over. Met de bessen, hè. de bessen zitten er nog aan. De meidoorns, uh, de ligusterbestjes. Iedereen steekt het nu allemaal in kerststukjes. Ja. Maar bij ons groeit het allemaal op 3400 hectare puur natuur. Ja, maar je mag bij <laughs> jullie niks meenemen. Nee, je mag, je ja, mag je niet, je moet op laten staan. <laughs> <laughs> nou, er wordt af en toe wel een stiekem wat ja. gestroopt. Dat noem je ook zo. We kopen natuurlijk, ja. takjes en uh, mossen, dus dan moeten we alle, altijd al let op zijn, op die uh, plastic zakjes dat we denken, hé, hey, wat zit er je in? daar wel eens in? Nou, dat mogen we eigenlijk niet, hè. Je mag niet... Uh... Als buitengewoon opsporingsambtenaar. Je mag niet in de kleding of uh, in zakken. Maar nou, je mag alleen door, vragen. Nou komt er een plastic tasje voorbij en dan steekt zo'n takje met kerstjes uit. Ja, dan. Uh, maar mensen doen het moeilijk hoor. Die, die zeggen dan, uh, boswachter, mag ik hem meenemen? Want ik heb, ja nou, natuurlijk mag dat. Ja, weet je wel. Maar ze moeten niet... Uh, voor de bossen tegelijk. Ja, of voor de verkoop vanzelf. Dat is vroeger wel eens gebeurd. Hè. Maar dat ja. gebeurt gelukkig steeds Veel, minder. Heel vroeger, Duimdoorn, nee, zag ik ze knippen zelfs. Als ja, de ja, die zijn ook mooi hadden. natuurlijk. Hè eraf ja. en, en dan van de takken met alleen ja. door. precies. Dat staat hartstikke mooi in ja. Maar door is ja. het hek nog niet zo hoog. <lacht> nee, <lacht> nee, nee. Nou komen ze er niet meer overheen. Ik zie nog wel eens iemand proberen. Die blijft een halverwege steken. Nou, die laat ik gewoon uh, die laat ik twee dagen zitten en dan uh, ja. doe je het nooit meer. Dan voel je hem. <lacht> ja. Ja. Je dat, ja, maar goed, wat kunnen we verwachten? Ja, nou het, het is... Uh, nog in december. Uh, in december, december. Volgende week woensdag. Dus aankomende... Nee, dat is aankomende woensdag al. Hè. Dan uh, is er een kinderexcursie uh, Woensdag bij de zandvoortslaan start Zandvoortselaan om drie uur en die heet uh, bunkers botten en bibberen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 liggen. Dus we trekken zelf wel een beetje achter de bosjes, want in het begin is het toch een beetje naar gezicht. En, eh, dus we beginnen altijd met het, het lekkerste, zoals de pensen, noem maar op, allemaal. dat gaat er eerst ja. uh, allemaal uit. Dat zijn de vossen, neem ik. De vossen beginnen als grootste yes. ja, aaseters zeg maar. Hè. Maar de buizen en de haven komt komen heel ook. snel. En als die je genoeg hebt gehad, dan komen de eksters en de, en de kraaien. De meeuwen, en, als, en, en, en, en de meeuwen, die komen ook wel maar, dat is niet meer dan wel. de zeerepen. Hè. Ja, ja. Die, die zie je bijna niet meer in de duinen. Hè. Die, die zitten meer hier uh, op de die, uh, die hebben in de duinen niks meer te zoeken Niks meer? De nee. Maar nee de, de, vos, geen... de vos hebben ze al een beetje Allemaal verdrongen. verdreven. Ja, ja. Sinds die vos kan zwemmen, zijn ook... Ja, dat kan hij al heel lang. Maar, als hij... maar nu hij daar gebruik van gaat maken? Ja, precies. Als hij jong heeft, zwemt hij naar die eilandjes. En daar, dat waren de kolonies van de meeuwen ja, oh ja, ja. En ja, die zijn dus weggedreven, verdreven. Maar er is dus een duidelijke volgorde in, in aan tafel ja. gaan bij het uh, dierenrijk. Ja, want ja, dat is ook zo mooi. Want in die winter je kan je alles nog veel beter observeren. Ik, ik zeg ook al tegen de mensen, gebruik je zintuigen, ik ga goed kijken, goed luisteren, neem een verrekijker mee En dan zie je nu in die wintertijden zo mooi, naar nou, die damhetten, die zijn niet te missen natuurlijk ja, Dat, denkt, ja. uh, Maar ook heel veel wintergasten en, uh, en de vos natuurlijk die, de je, vos... die rondloopt ja. Dus de, uh, de, de bunkers worden bekijken, ja, de, de botten worden bekeken en nu het bibberen en de bibber, is, het, ja, is dat voor de kou? of uh? de, de, de kou en de spanning een beetje. Dat de spanning. ik ja, ja, gaat is, om drie uur weg en dan wordt het al een beetje... Uh, ja, we komen in het beetje... donker terug. Oh. En uh, meestal, uh, ik mag hem zelf doen, dit keer ook. Uh, meestal <laughs> lopen we toch wel wat uit. <laughs> en als je dan in zo'n bunker dan, ja, ga ik eerst altijd voorop. Hè, want er kan wel eens een fossie in zitten ja. natuurlijk. Of soms ligt er nog wel eens een zwerver uh, in een van die bunkers. Ja, zwerver. Ook, die moet ook overwinteren natuurlijk. Ja. Uh, en de bunker vriest het nooit. Hè. Dat is altijd zo'n uh, 7, 8 graden. Ja, vaste temperatuur. Hè. Dus uh, ja. Die moet ook een uh, verblijfplaats hebben. Dus, ja. heb, heb je dat inderdaad? Dat er wel eens zerver die, ja. die denkt van nou, ja, dit is een hebben... lekker rustig plekje hier ja. overwinter ik. Maar vooral, in, uh, maar vooral in de zomer hebben we dat. Ja, nou, in de zomer kan ik me dat beter voorstellen als ja, ja. nu. In de winter niet zoveel, want dan uh, ja dan. Leveren we ze, geven ze door aan de hij als halen. Dat komt wel eens voor, ja. ja dat is geen temperatuur om, uh, om iemand buiten nee, te laten liggen. Die houden het niet uh, in een gegeven moment. Nee, nee, nee. Hoe ja. zag dus, na het gaan we naar januari toe? Ja, ja, want, want in, in, met een van de twee kerstdagen heeft de IVN ook nog een enorme grote kerstwandeling. En die, ja. dat is, uh, die start bij de oaise, maar er stond nou in de krant niet duidelijk of het nou eerste of tweede kerstdag was. Dus dat durf ik zelf niet te zeggen zeggen, maar ik weet wel, uh, hij startte bij de ingang Oase om 12 uur, uh, één van de twee kerstdagen, dat is ook altijd een dus, uh, uh, groot succes. Uh, anders staat is... in de Zandvoortse krant ook, ja. dacht ja. ik in en er staat een telefoonnummer bij. Ja. Dus dus dan dan mocht mocht het niet bellen. duidelijk zijn, dan bel dan dat telefoonnummer van het IVN, ja. voor eerste of tweede kerstdag, voor de kerstverwandeling die start bij de Oase. Ja, dat okay. klopt. Ja. Ja, maar dan, dan wil Don in januari er ook nog een keer mee wandelen. Op dat gaan jullie wat doen, zie ik. Ja, dat zijn dan met de natuurgidsen. Die starten echt bij het de, bij de bezoekerscentrum, de Oranjecom, En die zijn ook gratis he, met de natuurgidsen. Dat zijn onze vrijwilligers, trouwens. Over vrijwilligers gesproken, he. het jaar van de vrijwilligers was het ook. Ja. Nou wij wij wij zijn ze ook enorm dankbaar. Hè. We hebben nu elke woensdag hebben we dus, uh, een groep van twintig vrijwilligers die bestrijdt zeg maar die Amerikaanse vogelkers. Is dat nou nog niet weg? Nee, die, nee de, de, de natuurorganisaties in Nederland, de grootste strop, is eigenlijk die Amerikaanse vogelkers. Nou, daar ja. hebben we het al, uh, ik denk al een jaar of drie over, over die ja. vogelkers. Maar is, is dat. Niet uit te roeien dan? Nee, nee bij, bij ons zeker niet. Schapen want... worden ingezet, vrijwilligers worden ja. ingezet. Jullie doen er wat aan. Ja. En, maar bij ons, wij mogen niks met, met uh, gifstoffen doen natuurlijk. Nee, we zijn dat een waterwingebied. Ja. Kijk, andere organisaties kunnen nog wel eens met, met, met, met Roundup of andere. die geven je een spuitje. Ja, en dan ben je klaar. En, en dan trekt het in de wortels, is hij weg. Maar bij ons moeten we het zagen. En nog eens een keer zagen tot hij helemaal doodgegroeid is, zeg maar. Uh. Ja, dan ben je wel dus even dat bij. blijft de strijd ja. Uh, ja, tientallen jaren nog. Nou, ja. ik, ben, ik ben zeer benieuwd. Want het, dat komt steeds terug. Ja, ja. Niet alleen de, de, de, de plantengroei, maar ook het verhaal erover. Ja, ja. Dus dat vroeg ik mij zo zelf, ja, dat moet toch een keer ophouden. Ja, maar die vrijwilligers vinden het toch wel ja. mooi. Weet je, die zijn dan in een lekker uh, ja, op, op woensdag en dan worden ze, ze worden natuurlijk in de watten gelegd door ons, ze hebben de kleding voor ons. En, uh, nee, dat is een groot succes. <lacht> Daar zijn we ze heel erg dankbaar voor. Ja, het is inderdaad het jaar van de vrijwilligers, dus je mag ze best uh, openbaar bedanken. Want ja. zonder vrijwilligers uh, vaart Nederland niet wel.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 de rust en de ruimte bij ons in de duinen. Misschien ook een mid-winterwandeling met paard en wagen. Ja, dat is, dat is ook een hele mooie. Dat, die paard en wagen is van uh, Paul van der Stap uit de Zilk Die hebben wij eigenlijk vast ingehuurd voor uh, zomer. Gaat hij altijd met de uh, paard en wagen naar de heide toe met de schapen. Dus winters maakt hij zo'n midwinterwandeling. Uh, je kunt uh, kiezen. He, je kan of je kiezen. Meegaat, of ja. dat je ja. zelf gaat platen. dus... dus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 Mm -hmm. En uh, werd, ja, dat is ook uh, 3,5 uur. En dan gaan we uiteindelijk, uh, uiteindelijk in het museumduin. In die grote bunker midden in het duin. En uh, ja, oh ja, ja. Dat, is, dat, is, dat is prachtig. Dat, dat gaat over die heuveltop, hè, met al, ja. die, die, al die uitzichten. Ja, ja. ja. En ja. Dan, ja. Een, uh, Prachtige uitzichten de... alle kanten op, ja. uh, Zandvoort, uh, Noordwijk, de Zilk, Zilk zo'n beetje. Ja, ja je, je ziet de Rembrandtstoren zelfs in de in de, in de verte van Amsterdam. En, maar je hebt ook een uitzicht over, de hele, over het hele duingebied. Mooi. De struinen in de verboden duinen, dat is dan weer uh, aan het eind. Ja.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 En, en, en daar, zijn, daar staan die 500 Drentse Heidenschaap altijd. Dus elke ingang heeft, heeft wel wat moois. ja. Ze hebben het zo weer veranderd, hoor. Ja, ja. ja, ja weet ik weet het niet. Nee, nee. Het, het is zo'n enorme, zo enorme lijst. Ik weet dat je struinen nou automatisch thuis kunt krijgen als ja. je lid wordt. Maar ja, als ik een los exemplaar zou willen hebben om toch die, die lijst van excursies te hebben, kan ik die in Zandvoort ergens... Uh,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 je opgeven voor excursies, maar als je daar langskomt, kun je gewoon een formuliertje invullen. En dan krijg je hem vier keer per jaar gratis thuisgestuurd. Je hoeft eigenlijk nog ineens echt een ja-kaart te hebben ofzo. Maar ja, we vinden het gewoon een goede reclame. En uh, we willen mensen enthousiast maken en het duin in maken. Ze moeten struin in de ja. duinen, Gerard. Ze moeten, ze moeten lekker je... ja, ontspannen. en. Kan je nog eens uitleggen, uh, want in de Zuidduinen moet ik betalen.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 ja je, je bedoelt bij ons in de Amsterdamse waterlijn duinen nou, ja, aan de andere betalen, kant uh, kennen we duinen nee, niet meer precies. nee nee wij hebben het wij houden het eigenlijk gewoon net op een klein drempeltje wat meer is het ja het is het is het euro en een jaarkaart is is bijvoorbeeld uh, 6,50 euro 50. voor ja. het hele jaar nou, nou, het ja, gaat niet om het geld het gaat om nee. om, om om het verschil ja het, nou, het verschil is die drempel eigenlijk okay. je merkt gewoon dat het toch bij de kennen we duinen komt van allerlei ja toch wat de recreatie. volken ja, ander volk binnen als bij ja. ons bij ons ja, het, het zijn vanzelf geen doorgaande fietspaden zijn erin, je hebt vier hoofdingangen. voor de rest is hij goed afgesloten er gebeurt ook heel weinig geen, geen, geen criminele bijna geen criminele dingen en uh, nou, door die drempel die we hebben, denken we dat we dat zo een Top. beetje tegenhouden. Ja Ben, het is makkelijk als de recroducten ligt, dan, uh, dan gaan we in de kendenbeduinen erin en ja. de... Ja. dan, we, dan ja. kunnen we voortzetten. Ja. Ja. hij, onze en onze ja, hij komt er <laughs> Ah, hij komt er hè, dus, uh, ja, ja, dus ja, ja, van de week weer met een vergadering hier in Zandvoort ook geweest. En, ja. ja, ik ben er heel enthousiast over en wij zijn, uh, wij zijn al gevraagd natuurlijk, hoe moeten we dat nou midden op de Zandvoortsalaan, hoe moeten we dat nou doen? Uh, aan de ene kant uh, is er intrede, aan de andere kant niet, Ja, nou, daar vinden we nog wel wat op. Uh... Ja, ongetwijfeld komt daar een, ja, een oplossing voor. Ja. Gerard, we moeten afsluiten. Heel erg bedankt voor je komst. Ja, en uh, nou graag gedaan. En, ja, en in uh, januari, februari zien we je weer terug om iets meer... ...meer te vertellen over de natuur zelf. Ja. Nu waard de excursies... ...straks de natuur, daar ja. willen we toch wel een hoop over horen. Daar kom ik uh, graag weer terug... Ah, ...en ik zie iedereen... Uh, ...hoop ik met de feestdag ook in de duinen wandelen... ...en uh, ja eruit ja, de hand van voor... <laughs> Nogmaals, dank. Dankjewel. <laughs> okay, dankjewel. Graag dankjewel. Graag. We gaan verder met Judy Garland. Have yourself a merry little Christmas.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 Weer erg rustig met de kerstmuziekjes deze keer doen. Ah, ja, ja, ja. Prima kerstmuziekje. Een, uh, Merry Little Christmas. Ja, ja. het is ook uh, langzaam tijd om naar de kerst toe te gaan. Uh, vanavond is het natuurlijk uh, het zingen, morgen is er uh, de eerste kerstdag. En dan uh, blijkt toch dat de zandvoort weer uh, groot is. Ja. Helaas moet ik erbij zeggen, Paul. Aangesloten is uh, Paul Sweers van de Voedselbank. Uh, ook wij in Zandvoort.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 Dan kom je in aanmerking voor zo'n pakket. Ja. Ja, ja. Ik vroeg dat ook, sorry, even, even een vervolgvraag daarbij. Omdat er nog een andere ingang is, de sociale dienst van de gemeente Zandvoort. Ja. Krijgen jullie daar ook aanmeldingen bij? De, uh, ja. Dus in, in, uh, in Zandvoort is uh, de oudere begeleidster, uh, uh, Rosa die uh, Lindenboom. Oh ja, uh, Lindeboom. Nathalie Lindenboom. Nathalie ja. uh, Lindenboom. En dat soort mensen die in het veld zijn pluspunt. vanuit Pluspunt. Dat zijn vaak uh, mensen die. Uh, ...bekend zijn met uh, de, de leefomstandigheden van een heleboel Zandvoorders. Ik denk dat je daar je eerste signalen uh, ongeveer wat kon, En dat zijn uh, mensen waarvan we ja. de signalen binnenkrijgen. Ja, maar we Paul, je spreekt dan over ouderen, maar in ja, mijn beleving is, is... ...zijn het niet alleen ouderen, nee. zijn het ook één ouder gezinnen misschien? Ja, het maatschappelijk werk in het algemeen op het gemeentehuis. sociaal team. Uh, sociaal team uh, vanuit de kerken. Uh, dus gewoon mensen die in het sociale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 Uh, in Heemsteden, bij, bij Albert Heijn, in, uh, bij de Foma in Arnhem Noord, uh, op het Californiëplein in Schalkwijk. Dus elke zaterdag staan we ergens. Uh, en dat zijn dan producten die gewoon door de, door de burgerij. Uh, dus Voordat mensen de supermarkt binnengaan, vragen u aan jullie: uh, koop wat voor ons? Ja, en dan we hebben een... Liefd houdbaar spul? We hebben een flyer. En in de flyer staat waar we met name die week uh, belangstelling voor hebben. We proberen ook altijd de manager van zo'n uh, bedrijf uh, zover te krijgen dat hij een stelling bouwt met zijn aanbiedingsproject. Uh, ja, ja, ja, dus als, ja. als tomatensoep in de, in de aanbieding is, dan vraagt we, kunnen wij volgende maand hier staan. Uh, wat mij betreft.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 goede doel om het zo maar te zeggen. Ja. So, hoe, hoe bepaal je dat? Je had het net over ja. uh, we spreken af over producten. Hoe bepaal je dat? Ja, ja, ja, ja. Uh, nou, dat is... Vind je ineens dat er waspinnen, mensen moeten gewassen worden dus we hebben waspoeien nodig? Nee, we hebben... Uh... Ja. De Voedselbank Haarlem heeft in Haarlem een uh, oude drukkerij ter beschikking. Op de, op de Oostvest. En daar hebben we stellingen ingezet. En daar staat soep bij soep, blik bij blik, uh, thee bij thee, koffie bij koffie. En dan dus dan de, kijk je welke rek leeg is. De manager die <laughs> ziet, uh, ik moet van de week uh, 200 kratten vullen. Dus het liefst heb ik 200 pakken koffie ja, en 200 ja, ja, ja. pakken thee. En heb ik die niet, dan moet ik dus zorgen dat ik zaterdag aan die 200 pakken koffie kom. Want dus, ja. in ja, hij elke kijk... krat.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 Ja. Maar er zijn ook moeders met vier kinderen, een en alleenstaande moeder, ja, en dus dat, de, het, dat krat ziet er heel anders uit. Dat wordt op code, wordt dat... dat uh, wordt op, ja, dat gaat ja, op kleurcodes ja. en, ja, en zit, zo worden die kratten gevuld. Er zit natuurlijk een hele organisatie achter om, om dat weer eens te regelen. Ja, Want het gaat ja. inderdaad van één uh, oude man of oude vrouw naar een alleenstaande moeder met vier kinderen. Dat ja. is een heel, heel, ja. En daartussen zit, zit van alles. Dat doen een groep vrijwilligers uh, in Haarlem, die zijn daar... Uh,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 En dat is ook in de krant. Uh, de, de uitslag van die actie is ook in de krant ja? het, uh, uh, weergegeven. Ja. Die, die verjaardag van Minken heeft uh, 2200 euro opgebracht. En daar hebben wij dus boodschappen voor kunnen doen. Uh, het is zelfs zover... Uh,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 met een beetje aardige dingen om de kerst wat op te vrolijken uh, en we kwamen van de week tot ontdekking dat we 62 dozen klaar hadden en we hebben lijsten voor wel over de 100 mensen maar uh, nou ja als het op is, is het, is het gedaan. Ja, op een gegeven moment moet je kiezen en dat, het, ja, dat klinkt misschien en heel zuur maar... Prioriteiten ook dan nog in die lijst? ja we, Kijk, die worden aangemeld van mensen die zeggen, denk eens aan die of denk eens aan ja, die. Dan, ja. En dan bel je rond en dan zeg je, iemand vindt dit, vindt u dat ook. Ja. Uh, dan kom je nu, tot nu een opweging van, uh, nou, ja. die, die komen in aanmerking, laten we dat maar doen. Dus, uh, best...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 Ja. Ja. Dan willen we er vanaf deze plek toch zeer zeker een voorspoedig herstel uh, toewensen. wensen. Ja. En we hopen dat ze weer zeer binnenkort in het dorp te zien is al wandelend ja. of misschien wel uh, voortgeduwd door Paul. Ja. <laughs> ja, het is toch jammer dat je nou net je verjaardag viert en dat je dan ja. dit uh, moet overkomen. En met de dus feest, we wensen nou, haar Ja, In ieder geval uh, minke vanaf deze plek sterkte en we hopen je binnenkort weer te zien. Ja. En dan kunnen we nu weer door naar de pakketjes. Ja. Naar de pakketjes, ja.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 Oké, okay, Paul, dankjewel. Okay. Paul, heel erg bedankt. Ja. Ondertussen zit Pieter Jouwstra klaar. Die wou ik even drie minuten de microfoon geven. Ja, en hij mag hier uh, gezellig komen aanschuiven. Pieter, <laughs> hartelijk welkom. Het gaat niet over Oud-Zandvoort. Ja, ja, maar ik wil hem toch eerst even vragen. Hij is nu al uh, lang voorzitter het van... Dat we uh, allereerst hele fijne... <laughs> ja, ja, daar wou ik het over hebben. Uh, <laughs> zeer gelukkig nieuwjaar. Ja. Pieter. En dat je goeds mag golven volgens <laughs> Nou, Als ik tegenover iemand zit die zo vals speelt dat hij handicap ja. 52 hebt. Pieter Joustra de duikboot van Zandvoort bij deze Pieter even ja. serieus uh, je bent al een aantal jaren uh, bezig als voorzitter van twee, twee jaar, twee jaar. Uh, heb je nog wat leuks te vertellen over CFM wil je de medewerkers het zijn, het zijn, even... het zijn alleen maar leuke dingen oké okay. nou, als we, als je ziet in twee jaar dat we enorm gestegen zijn met een aantal medewerkers dat het toch enthousiasme is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 Dat nog even kort, want uh, ja. er wordt alweer streng gekeken vanaf de regie nee, achter ja, de... de zender daar. En terecht. En terecht, uh, want daar hebben we ook aan gewerkt, hè? aan strakkere regievoering en betere uh, uitzendingen. De volgende uitzending om 12 uur, Pieter Jouwstra en oud Zandvoort. waar gaat het over? Ik, ik heb straks Ted van der Leden uh, in de studio. En Ted is beeldend kunstenaar, uh, is 80, woont aan de Zuidboulevard in het huis van jouw Bouwhuis in Nalklaassen. De man staat nog steeds voor de klas als beeldend kunstenaar uh, voor een school om les te geven...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 Come, all ye faithful, joyful and triumphant! Oh, come ye, oh, come ye to Bethlehem! Come. Fijne dag.